Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het afgelopen jaar moesten opnieuw meer kinderen in armoede geholpen worden... met het krijgen van basisbehoeften, zoals kleding. Dat staat in een rapport van het Nationaal Fonds Kinderhulp. De organisatie zag dat er afgelopen vier jaar... 40% meer aanvragen waren voor basisproducten. Waar het eerder vooral ging om aanvragen voor duurdere producten... zoals een bed of laptop, is er de laatste jaren veel meer vraag... naar kleding, menstruatieproducten en brillen... Volgens kinderhulp komt dat mede door de gestegen prijzen. Bij een ongeluk vannacht op de A12 bij Nieuwerbrug is iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man van 33 uit Rotterdam. Hij boste met zijn auto tegen een vrachtwagen. De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Op het moment van het ongeval waren meerdere rijstroken dicht... vanwege werkzaamheden tussen Nieuwerbrug en Woerden. Ruim 60% van de Nederlanders vindt dat het kabinet te weinig doet aan klimaatverandering. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed onderzoek naar de mening over duurzaamheid. En daaruit blijkt dat een ruime meerderheid voor het aanpakken van klimaatverandering is. Met subsidies en investeringen. Ook is volgens het SCP het vertrouwen in het klimaatbeleid van het kabinet fors afgenomen. Bij een grote Russische drone op de Oekraïense stad Dnipro zijn twee doden gevallen. Ook raakten zeker 16 mensen gewond, onder wie drie jonge kinderen. De aanval veroorzaakte meerdere branden in de stad in het zuidoosten van Oekraïne. Volgens de burgemeester van de Niepro kwam een drone neer binnen een straal van 100 meter van het gemeentehuis. Zeker 15 huizen, een studentenhuis en een onderwijsinstelling raakten beschadigd. Het weer in het zuiden en midden kan wat lichte regen vallen. Het is een graad of acht. Overdag is het bewolkt en vooral in het noordoosten kan eerst nog wat regen vallen. Het wordt vanmiddag 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Really you know. really oh. These yes, oh. dit weekend op pole position. You For the summer from a treehouse sitting in the sky I wanna know just what I do here's a very big is a room for two I got a house with the windows and doors I'll show you mine and show me I'm Everything is wrong, that used to be right Since she's gone, gone, gone, gone on. Is what I was—young and wild, sweet virginity. Now in 1985. to 95 once again.